Mariel Hageman met het NOS Journaal. Energiebedrijf Eneco begint eind 2013 met de bouw van een windmolenpark op de Noordzee. Ruim 20 kilometer voor de kust van Noordwijk worden 43 windmolens neergezet. Met het park wordt genoeg stroom opgewekt voor ruim 135.000 huishoudens. Het park wordt gebouwd met behulp van subsidiegeld dat het vorige kabinet opzij heeft gezet. Het wordt de derde, en voorlopig laatste windmolenpark op zee.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 Polskroon is de brug uiterst onbetrouwbaar en leiden de opstoppingen tot economische schade voor Urk en het noorden van het land. Zijn voorstel voor een tunnel is voorgelegd aan de provincie Flevoland en Rijkswaterstaat. Afgelopen zondag nog stond het verkeer bij de ketelbrug zo'n twee uur vast door een storing. In 2009 vielen er drie zwaar gewonden toen de brug plotseling omhoog ging en een auto tegen het brugdek botste.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 But she's not there And when I find Eloïse, heb je daar nog een bepaalde um, connecties mee? Oh, hij heeft geen microfoon. Heb je geen microfoon, jongen? Ja, dat, dat kan ik zeggen. Nou, hebben was het tegelijkertijd. <laughs> nou, helemaal niet. Goed, luisteraars. Hartelijk welkom bij het tweede uur van het sportprogramma van CFM. Live vanuit de studio aan het Gastelsplein. Hoekje van de, hoe heet dat? Kruislaad, geloof ik, toch? De, Kruislaad. de Kruislaad, ja. Um, we hebben um, in principe drie gasten. We hebben maar twee extra microfoons, dus we gaan eerst beginnen met uh, Kelly Steen. Dag Kelly, goedenavond. Goedenavond. Alles goed? Dicht, een beetje dichterbij die microfoon, kom op. Hè. Nou, dat hebben we net van toch een beetje? Een beetje, ja. ja oké. Okay. En uh, de moeder, Wendy, Wendy Steen. Hallo. Hartelijk ja. welkom, uh, dames. Dan hebben we nog uh, opa, papa, weet ik veel. Gerard, Gerard Nijkamp. Daar ga ik straks nog het een aan vragen, maar we gaan eerst met Kelly beginnen. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, waarmee? Met het uh, voorlopige Nederlands elftal selectie. Je bent geselecteerd voor het Nederlands jeugdelftal meisjes... Onder 15. Onder 15. Ja. Dat is geweldig. Ja. Dat is echt een grandioos succes. Uh, want je zat in eerste instantie in principe in de selectie van de KNVB Noord-Holland. Ja. En ben je daar vanuit uh, ges, uh, uh, ja, gescout? Ja, daaruit ben ik geselecteerd voor het Nederlands elftal onder 15. Nee, ik zit wel nee, leuk. Nee, wel leuk, ja? ja. En uh, als kiepster? Ja. Want jij je, je voetbalt ook, je kan ook heel goed voetballen, dat weet ik natuurlijk, want ik heb je wel eens meer gezien. Um, um, kiepster, heel apart. Ja, het is heel is leuk. Ja, ja meen je dat nou? Ja, ik vind het dat lijkt me vreselijk. Leuk. Nee, ik zit juist leuk. Als je een bal doorlaat, dan heb jij het gedaan. Ja, maar dan... Uh... Dan geef je de schuld aan de verdediging, zeker? Als het kan wel. <laughs> Je bent op een gegeven moment met voetbal begonnen, je ging met, met, met opa mee en je ging met, met je oom mee, je ging kijken bij Zandvoort en toen heb je dat opgepakt. Ja, ik was eigenlijk altijd al aan het voetballen als ik bij mijn vader ging kijken of bij opa. Ja, mijn vader natuurlijk ook, heeft ook goed gevoetbald. Dus ja, dus dan uh, was ik ook gewoon altijd aan het voetballen. Maar niet bij jou, bij Arons? Ben je nou mee geweest? Ja, die was, die was al gestopt. Oh. was je nog te klein bent. Ja. Is hij is, is je, is je al zo oud die man? Al ja, zo oud. <laughs> dat hij gestopt mee. was. <laughs> maar die was ook keeper. Ja. Zou je kunnen zeggen dat een professioneel... Hij heeft natuurlijk professioneel gevoetbald. Zou je kunnen zeggen dat het een beetje in de familie zit? Ja, dat kan je wel zeggen. Opa niet, hè? Nou, hij heeft, die heeft ook wel hoog gevoetbald. Ja, dat nee, dat is voetballer, maar niet kieper. Ja, toepel. niet niet kiepen, nee. het, het lijkt me zo apart om in zo'n groot goal te staan als... Ja, hoe, hoe oud ben je? 13? 14. 14 al? 14 al? 14 Schiet dat op, zeg, mama, hè. <laughs> uh, maar het uh, lijkt me verschrikkelijk moeilijk... Nee, ja, je wendt eraan. Als je van klein goal naar groot goal... dan is het even van... wow, het is dat groot. Maar uh, ik ben het nou al gewend. En, en scheelt dat dan ook met, met ballen tegenhouden? Als je zegt... ik moet eerst winnen van een klein goal... want dat doe je tot... wat is dat? Uh, de, de eetjes? Eetjes, oké. Okay. Dat eetjes. Uh, dan moet je ineens... ineens in zo'n heel groot ja, ja. doel... en dan speel je ook ineens niet met z'n zevenen meer... maar met z'n elven, denk ik. ja. Ja, we het begin had ik ook echt zoiets van... Wow, hoe kan ik die ballen tegenhouden? Maar dat is wel aardig gelukt. Ja, toch wel. Ja. <laughs> Wat gek. <Toch> wel. <laughs> en dan word je ineens geselecteerd zo door de KVB. Ja. Dan ga je de eerste naar de, naar de, uh, de Haarlemse uh, regio. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, je, je wordt uitgenodigd. En dan is het eerst 4 tegen 4 selectie doen. Een hele tijd. En dan wordt het 7 tegen 7... Dan 11 tegen 11 en dan zit je onder 15. Zomaar? Zomaar ineens. Maar ik, ik, je hebt mij ook wel eens verteld dat. Uh, uh, je hebt ook gevoetbald. Ja. Dat ging toch ook goed? Dat ging ook goed. Hoe kan nou? Ja. Het is een grote ik, lint. Ja. Het zit, het zit erin. windy, mama windy. Ja. Um, ja, je hebt er de toer helemaal van dichtbij meegemaakt. Dat kan je wel zeggen. En ook ja. altijd gesteund? Ik heb er wel altijd gesteund, ja. Het Maakt er niet uit of ze dacht niet voetbal of iets anders? Nee. Maakt er jou niks uit? Nee. nee, ik vind het wel steeds enger worden. Naarmate ze ouder wordt en ja, de tegenstanders toch ook uh, vrij groot en fors worden, heb ik wel zoiets van, oeh, wat gaat er gebeuren? Maar nee, ik, uh, ik steun er door dik in dun. Waar ik ook heen moet, zoals ja, je weet... Er wordt nou nog meer, Ja, nou ja, zoals je weet, uh, ja, zaken sinds 2,5 jaar helaas alleen voor. Ja. Mag de vader het niet meer meemaken? Maar ik heb gezegd: wat er ook gebeurt, we gaan ervoor. Het is, alleen, ja, het is niet alleen mijn gezin wat er meedraait. Nee. Want zoals je weet ik heb ik nog een zoon ook. En ja. Die houdt er ja. nu helemaal niet van voetbal. Nee, jullie doen iets anders, veel leuker. Ja, die waarschuwen ja, inderdaad. veel leuker. Ja, nee, ja. ja, nou ja, daarom, uh, ieder soort ding. Maar goed, uh, ik kan het natuurlijk niet helemaal alleen. Ik nee. doe wel veel alleen, maar niet alles. Dus daarbij heb ik ook de steun van mijn ouders nodig. Ja. Dus mijn vader gaat altijd mee. Naar wedstrijden en naar de KVB. KVB is vier uur middags weg en half tien, tien uur avonds thuis komen. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk voor haar heel laat. Voor mijn zoon helemaal te laat. Ja, die, is dus studieel, die, ja, ja. die is elf, dus ja, ja. die wordt door oma opgevangen. Ja, ja, ja. Dus ja, het is mijn gezin, mijn ouders zijn gezin. Daarbij draait mijn broer nog af en toe met hem mee. Die traint met hem. Dus ja, het zijn eigenlijk Ja, het zijn drie gezinnen die we om omdraaien. Het is niet alleen talent, maar je moet ook de steun van je ouders en in dit bij jullie geval dan ook nog van de grootouders hebben ja. natuurlijk ja. en ook je broer, dat ja. doet dan mee natuurlijk. Het ja. um, trekt trek wel een wisselwerking op je, op je leven denk ik. Uh, ja, ik word uh, aardig geleefd af en toe. Ja, <laughs> ja maar ja goed, uh, weet je, het belangrijkste is dat gewoon het gezin uh, door die gebeurtenis blijft draaien. Ja. En, uh, ik heb gelukkig de kracht om met mijn kinderen samen door te gaan. En uh, nou ja, de een op het voetbalveld, de ander in de sporthal. En, nou, uh, die ja, die heeft ook steun. Nou, uh, ja, daar moet ik voor oppassen ja. dat die niet een beetje ondergesneeld wordt. En ja, daar, ja, daar ja, doe onderin, ik alles aan ja, ja. om die er ook uh, voor te zijn. Ja. Goed, um, we gaan even een klein stukje muziek draaien. En daarna gaan we verder met, met Kelly en Wendy. En als we daar klaar mee zijn, dan komt weer erbij. Goed plan? Ja. Oké. Okay. Ja. To blame the war, but neither one will ever give it. So we gaze on an age, again, thinking about the things that night and been, and it's a dirty rock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 Tell me what you see What's happening to you and me God grant me the serenity To just remember Who I am oh, oh. Cause you're giving up your sanity For your pride and your vanity Turn your back on Humanity oh, And you don't give a La la I keep on talking about you And me brother and the game Goed, uh, dames en heren luisteraars, we gaan nog even door met uh, Kelly Steen en uh, mama Wendy. Maar eerst even Kelly, jij speelt uh, met jongens. Ja, met jongens. Is dat een probleem? Nou, nee, eigenlijk niet. Want je hebt nee. me wel eens gezegd van, Ha, uh, ah, er staat een meisje op gal. En dan? Dan dan moet ik eigenlijk wel lachen. Ja, je stopt gewoon al die ballen. Ja. En dan zijn ze gewoon doodziek van die gastjes. Ja. Want we praten nou over jongens van 13, 14 jaar? 14, 15 jaar. Oké. En je houdt je dus staande blijkbaar. Ja. Is er bij SV Sandvoort niet een team waar jij als meisje in zou moeten spelen eigenlijk? Ja, dat is er wel, maar het niveau is veel lager. Oké. Je speelt nu in de C1. Is ja. dat wel een hoger niveau dan de meisjes? Het is het B, geloof ik ja, of zo? Ja, dat, dat zijn echt grote stappen wat ertussen zit. Okay. Echt een groot verschil. En uh, tot uh, welke leeftijd mag jij in principe met jongens blijven spelen? Ik denk uh, tot en met de A. Tot en met de A, dus, dus ja. tot met 18 jaar, zeg maar. Ja, uh, waarom is dat eigenlijk? Heb je enig idee? Nee, ik, nee, eigenlijk niet Want, want ik, ik sprak net eh, tijdens de muziek even met je opa Daar gaan we straks over verder Dat uh, uh, hij zegt, uh, die meiden tegenwoordig Dat die kunnen gewoon voetballen Ja, dat kan ook <laughs> Blijkbaar wel Ja, blijkbaar dat. wel hè? Uh, uh, Wendy uh, Zie jij dat ook zo? Zie, zie, jij, zie jij je dochter als een goede voetballer? Een goede keeper? Ja, ja als ik het verschil zie, wat ik er om me heen zie bij de KVB, ...dan kan ze de voetbal het goed op vooruit, maar ook als keeper. Ja. Want voetbal kan ze ook, hè? Dat kan ze ook. Ja, duidelijk, ja. Um, Ze is geselecteerd op, op keeper, maar is een, je bent niet de enige keeper. Ze is niet de enige keeper, denk ik. Nee. Ze gaan nu met z'n tien... Tien keepers? Tien keepers. Ze gaan, uh, aanstaande woensdag gaan ze met zes keepers aan de gang. In die woensdag erop zijn er vier. En uit die tien... De twee of drie, wat gaat er dan gebeuren? Wordt, zijn het wedstrijden zijn het trainingen? Wordt dat centraal gedaan? Ja, ja, ik weet het niet. Volgens mij zijn het gewoon trainingen dat ze nu gewoon uh, gelijk kunnen zien van de keepers bij elkaar wie er gewoon bovenuit steken. En dat zie je niet als het uh, twee, deze week en dan. Ja, twee ja, oké. Okay, ja. Ze moeten dus vergelijkingsmateriaal ja. hebben. Dat doe je met meerdere meisjes natuurlijk. Ja. Uh, hoe sta jij daarin? Ja, ik, ik denk dat ik wel een goede kans maak. Uh, hoeveel worden er geselecteerd? Zo. Enig idee? Vier? Zes? Nou, ik denk iets van twee in een team. Oh? Twee of drie? Dat, dat zie je al te veel. Ja. En dan, dan moet je gewoon eerst de kiepster zien te worden? Ja. Of zeg je doelvrouw? Wat zeg je tegenwoordig? Heet dat kiepster? Gewoon nou, keeper. Ik zeg gewoon keeper, ja. Gewoon keeper, ja. ja. Okay. ja wij maken het niet uit. Nee, mij ook niet. <laughs> Vroeger heette dat doelvrouwen. Oh ja. Ja, toch? Ja, hij kan het beamen, Luc. Um, goed, volgende week. Um, dat soort dingen, gebeurt dat in Zeist, uh, Wendy? Ja, ze moet naar Zeist. Leuk, om de schooltijd. Ochtends om 9 uur wordt ze uh, verwacht in Zeist. krijgen ze daarvoor medewerking van haar school? want Je bent natuurlijk nog leerplichtig. Ze is leerplichtig inderdaad, en... Uh... Wel, wel, welke heeft... school zit je? Ik zit op het Sancta Maria. Oké. Okay. En die, die, die directie daar, want die moet dan toestemming geven, die werkt gewoon mee, Wendy? Uh, ja. Hebben jullie ja. aan moeten vragen? Zij heeft het zelf uh, gisteren, want ze heeft dus woensdag pas de brief ontvangen van de KVB. En ze is er gisteren mee naar school gegaan. En ze is daarmee naar de afdelingsleider gegaan. En die uh, gaf ze toestemming daarvoor. Goeie zaak. Ja, ja. Ik weet niet in hoeveel, uh, ja, hoe, hoe, ja vaak hoe vaak ze dat ja, gaan doen, want ja, ja, ja. ze zit dus niet op een loodschool. Nee, nee, nee. Dus als je een ik, loodschool ik weet dat het, uh, het, bij het Kennermer, daar zijn er x-aantal ja. van die leerlingen, die krijgen daar speciale vrij voor. Ja. We moeten het wel inhalen, maar goed, dat is op Sankta daar niet zo? Nee, ik weet ook niet waarom, maar dat hebben ze daar niet. Reden om naar het Kennema te gaan? Nee, nee. het Kennema vind ik niet. Nee, dat, dat is een vieze vraag van mij. Ja. Ja, ben ik ja. uh, um, ja, Klasgenoten, hoe staan die er tegenover? Want zoveel meisjes voetballen er niet. Nee. Of komen er steeds meer? Nou, ik zie bij mij op school niet echt veel uh, meisjes die op voetbal zitten. Maar ze vinden het wel allemaal heel leuk. En heel stoer. Ja, toch? Ja. Wie zit in de? Derde. Derde klas. Dat is niet wel aardig aardigend, toch meisje? Ja. En uh, als je nou uh, gym is... Uh, Voel wel jullie het wel eens? Bij gym? Ja. Ja, ja wel eens. Nu steek je mijn kop en schade het natuurlijk. Ja. <laughs> wat een draag. Zeist. Ja, het, het is helaas niet de, naast de deur natuurlijk. En die, dat, dat kost ook jou weer in X aantal uren um, ik dat, een x-aantal uur natuurlijk. Dat vind ik juist zo moeilijk, hè? Ik heb nu ik heb gewoon een hele lieve vader. <laughs> dus mijn vader, die offert zich op, die gaat... Uh, om zeven uur rijden met Kel. Okay. En ik uh, verzorg mijn andere kinderen. Ja, helemaal goed. Ja, maar goed. Eh, ik wil even ik nog een muziekje draaien. En daarna wil ik graag nog even met, met jouw vader, met Gerard Nijkamp, even praten. Als je niet erg vindt. Helemaal ja, goed. Goed, we gaan dus nu even een muziekje doen. En daarna gaan we nog even met, uh, met Wendy, de opa, praten. Ken Ken Europa. Europa. Uh, Kelly, de opa. Kelly, de opa, neem die ballen.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 Sometimes she'd shop and she would show me what she'd bought All the people stared as if we were both quite insane Someday by name and hers are going to be the same That's the way the whole thing started, silly but it's true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 Ja, luisteraars, uh, het laatste gedeelte in ieder geval van uh, onze gasten waarschijnlijk. Ja, als we het, als het mee zitten, ze mogen van mij langer blijven, we weten het niet. We zien wel hoe het loopt, want onze laatste gast heeft uh, helaas vlak voordat we de uitzending om 7 uur begonnen uh, af moeten zeggen. Goed, het is niet anders. Ik ga even verder met, uh, met Kelly. Kelly, naast je zit uh, een hele belangrijke man van jou. Ja, mijn opa, Gerard Nijkamp. Uh, helemaal gek van voetbal Ja, volgens mij ook hè? Ja, is zelf uh, speler geweest En ook trainer Ja, voor de rest uh, weet ik het eigenlijk niet Nou, hij vertelde voordat we begonnen eigenlijk Van uh, 41 jaar geleden Was hij ook geselecteerd Ja, voor het Nederlands amateur 11 ah, Ja, nou, niet zo'n degenererend, hè? Want dat is toch nee, echt behoorlijk Nee, dat, dat is heel goed. <laughs> ja, ik denk het wel. Maar toen was je wel wat ouder dan jij? Ja, de, 26. Jaar. 26 20, 20, 20. 20. 12 26 jaar ouder. Ja, dus. <laughs> dus uh, ik kom uh, ervoor. <laughs> ja, dat nou, denk het wel. En dat zeg ik uh, gewoon, uh, appelvollie van de boom, Gerard. Nee, nee, nee, nee. Ik vond het heel uh, prachtig om het te horen tot er een vervolg gegeven wordt aan zo'n carrière. Want het is een hele moeilijke weg, maar niet eh, onmogelijk om dat te bereiken. En zo de situatie nu is, nou, doet ze het heel goed. Ja, het kan altijd beter, maar je bent afhankelijk van hoe selecteren ze dat. Nou, als je nu ziet die uitnodiging die ze gehad hebben met kiepses, hebben ze toch bepaalde districten geselecteerd uit West- en uit Zuid- en uit Oost, want ze komen uit Limburg, ze komen dus uit Groningen, Jouwen. van holland en zuid Dus alles wat gescout is, wordt uitgenodigd centraal. En daaruit gaan hun zo meteen gewoon zeggen van. Nou, dat wordt onze selectie. En dat nou drie keeper, of vier kipsen zijn, je moet het op de stand uh, bijlijsten, moeten dus bij komen. Dus ja, het is gewoon een kwestie van uh, daar flink tekeer keer gaan en uh, je eigen wedstrijd spelen. Business, en uh, uh, dan. gewoon alles uh, wat je hierin hebt, dat ga je daar laten zien. Tot ze niet om, om je heen kunnen. Dat daar ben je al voor. Daar ben je een hele tijd trainer geweest, onder andere van. Uh... Mijn collega die nu meer hier is, Link. Uh, maar daar gaan we even tien vanavond over. Um, uh, jaar ook. Geef je de tips? Ja, tips. Ik train dus niet. Op, op veld doet Arnold het uh, Arnold is zo. Zelf profkeeper geweest. Ja, nou ja, goed, daar zijn we ook wel jaar mee bezig geweest. En, uh, nou, dat is allemaal goed gegaan. Dit voegt gewoon wat extra's. Wat hij geeft dus meer tips die dus een ander in de club niet kan geven. geven. Nee, nee, nee, nou, dan nee. hoef je niemand kwalijk te nemen. Het is alleen maar prachtig en doet hij juichen, doet hij er tijd voor neemt ja. om vrij te maken. Want daar heb je ook uh, zijn drukke werk. Maar goed, dat gaat. En daar moet zij de vruchten op plukken. Zij heeft dan volgens mij in mijn ogen nu al een straatje voor ten opzichte van de leeftijdgenoten. Ja, ja, ja, want, waar gaat het om tegenwoordig? Het gaat om vrije schoppen en cornerballen. Want daar komt het meeste gevaar al uit bij alle clubs. En dat gaat dus bij de die dode spelmomenten? Dode spelmomenten. En daar moet zij op trainen. Dat heb ik het keren gezicht je staan op je tenen en proberen eruit te komen en kan je niet pakken een stompje weg en wie je voor je hebt die neem je mee ja, En uh, dat, dat, dat is het ga ja, maar kijken alle elf zal de grootste moeite hebben ze met stilstaande situaties en dat is ook op, de, op dat moment als je een goede trap hebt nou ja, en zij moet daarop uh, heen springen en zeggen van nou, oké okay, ik sta er dan gaat het, gaat het niet goed schieten dan gaat het kwaad schieten Dan kan je erin. Dan rechter ja, ja, ja. moet je zo. gewoon die bal wegrozen. En als dat goed kan, dan doe je ja. zo. Zijn er bepaalde dingen die een keeper meer moet hebben dan een voetballer? Ja, tactisch jo. inzicht. Je moet, je moet dus al in, uh, inschatten: balsnelheid. Een voetballer die geeft een paas, die komt niet goed aan. En dan zegt die andere vindt waar die naartoe gespeeld wordt, nou daar kent je niet bij, klaar. Maar een keeper. Je moet dus goed taxeren hoe die bal er overheen komt. Natveld, Kunstgras, daar word je helemaal ziek van, want de Kunstgras krijgt die bal een dubbele vaart. Nou, ja, ja dan meer dan op een nat grasveld. We hebben we, we, alle wedstrijden nu gezien en overal, ik zou als trainer gek worden op Kunstgras. Ik ben blij dat ik het niet meegemaakt heb. <t> ik zou het niet kunnen, want ik heb dus zelf al last in de zaal met voetballen, die ondergrond. En het is met Kunstgras precies zo. Het blijft gewoon wisselvallig. Is het nat, dan is het nog gladder. en dat kunstgras geeft alle ballen een meer effect en het gaat sneller dan op een gewoon natuurgras. En ik ben een natuurgras uh, liever. Ja, ja, ja. Maar je hebt het vroeger niet gehoord. Laten we willen zijn. Nou, ik was blij toen. Ja, okay. um, ik, ik heb die vraag wel eens eerder gesteld aan oud voetballers en trainers met name. Um, hoe staat het vrouwenvoetbal in de voetbalwereld? Nou, als je nu de laatste vier, vijf jaar is dat zo sterk in opkomst gestegen. Want daarvoor was het niet om aan te zien. Dat ben ik direct met ze eens. Als ik uh, Dirk zo hoor op de televisie, dan ga ik in naar kijken, dan gaf ik hem gelijk, want het was ook niet om aan te zien. Maar als ik nu die selecties, en ik heb ze dus, ik kan over meepraten, ik heb ze afgelopen jaren gezien. Nou, dan zitten dus uh, meiden bij hoor. Echt. Die, die gaan een, een man echt voorbij. En die hebben een schot een inzicht. en inzicht. En als de bond. De KNVB dus horen ze uitsteken en zegt van, nou, wij willen daar wat geld in pompen. Nou, dan komt het best voor elkaar. dan denk ik over drie, vier, vijf jaar tot ze meedoen in die top. Dus, laat maar zeggen, China, Amerika, Noorwegen, ja, Duitsland. Gaat. Ja, en Denemarken. Denemarken, ja. Die hebben dus ook, nou, als je dat ziet. Nou, die hebben echt... Dus hier stoppen ze er een guld in. En daar stoppen ze er wel een ton in. Ja, ja, ja. Dat is het grote verschil. Maar je net, tijdens een muziek hadden we het erover. Dat, ja, een gedeelte van, het, van die winst... van de KNVB... Ja. uit, uit Zuid-Afrika... die zou er gespendeerd moeten worden. Nou, niet alles. Maar nee, zeg een, ik, gedeelte, ik zeg een vind, gedeelte. Ik vind als ze dus de problemen zijn... Elke betaalde BVO... heeft problemen met de financiën. Zo'n vrouwenelftal... die gaan ze als eerste schrappen... Dat kost 2 ton in een jaar. Nou, AZ zegt, die stopt. AX begint er niet aan. Feyenoord begint er niet aan. Nou, Den Haag die begint er aan. Die hebben al problemen. Die kunnen dat financieel dus niet rondbreien. Utrecht is hetzelfde. Nou, als de Bond naar nou, 7 of 8 miljoen vangt van Zuid-Afrika. wat is er dan een, een geste om te zeggen. die 10 betaalde BVO's. jullie krijgen dit jaar 2 ton uitgekeerd. en ga lekker voetballen van. Ze hebben wel 140.000 leden. Ja. Nou, die betalen jij, jij, zoveel in het jaar. Jij pleit dus in principe voor vrouwenvoetbal. Moet ja. op een hoger plan komen. Ja, ja want ik, ik, ik hoor trainers die zeggen, het hoort niet op het veld. Nou, het hoort wel, juist wel. Als je, als je dus meer dan een ton leed hebt, dan heb je gewoon bestaansrecht. bestaanslicht. Ja. En ik, ik zie in de praktijk wedstrijdjes bij haar. Totdat, nou, onbegrijpelijk dat dat kind er al pas bij komt. Maar ja, dat heb niet met scouting te maken natuurlijk. Dat ja, is te laat ja, gescout. Ja, ja. uh, uit jouw verleden heb jij dus dat Nederlands amateur-elftal meegemaakt. Ben je ook eerder bij selecties uh, betrokken geweest? zo Kellen nu, ja, ja, 15. Ja, nee, ik, was, ik was bij het Haalemse elftal. Dat trainde toen bij Zandvoort Meeuwen, op maandagavond. Dat, dat was toch de Haalemse uh, voetbalbond? De Haalemse voetbalbond. Nou, uh, ik sta bij Zandvoort Meeuwen in de spits... En ik stond bij het amz al rechtsbek. Met <laughs> de vraag: wanneer, uh, uh, wie was dat toen trainer? Dat is niet uh, zo wanneer, belangrijk, Ik weet, ik weet nog niet wie, wie er was. Maar uh, hij zegt: nou, ik weet wat jij kan. Hij zegt: ik heb geen bek. Hij zegt: maar jij komt even goed wel in de voerder als zodra die bal gaat rollen. Nou, en zo, zo ben ik dus van Lieverlee door het plooier, misschien Plooier, oh, oud ja. trainer van ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik Die was toen bij de KNVB. En die heb dus uh, toen met Arie de Fruit, die was toen trainen bij de NELS Amateurafval. En die heeft toen gezegd van, hé, hey, je moet eens dus, uh, voor spits. En nou, toen kwam ik in aanraking met uh, drie wedstrijden in het NEOLS Amateurafval. Ja, leuk. dat was leuk, dat was heel leuk. En... Ja, natuurlijk is dat leuk. En een mooi voorbeeld was, ik uh, aantal jongens ging door naar betaald voetbal want je noemde net een baar ja, ja, ja, ja, De gebroeders van de Kerkhof. En, Ook niet eens de beste uh, gasten, nee. en die gingen toen daarna naar Twente. Maar ik had daarvoor al een jaar bij Haalem gespeeld. Als 18-jarige. Maar ja, dat was geen succes. Maar het was een hele ervaring. Haalem. Ja, dat kan, kan me voorstellen. Ja, Maar dan ben je 18 jaar. En dat stelt je eer natuurlijk. Ja, Santos ja. van Meeuw, die gaf dan vijf. Maar, maar je liep niet buiten die schoenen vol. Nee, Anders nee, ben niet. daar kreeg je geen kans voor daar. Nee. Er speelde een, Ari de Oude daar, in de spits, die gaf je wel een tik als je ernaast ziet. Goed, uh, uh, Kelly, uh, hoe zie jij je toekomst in het voetbal? Nee, uh, heb jij het idee om professioneel voetbal te gaan spelen? Ja, dat, dat heb ik wel. Ik... Dat wil je dus graag? Ja, dat, dat zou ik wel willen. En, en, en maakt het dan uit met welke vereniging, welk land eventueel? Nou, nee, dat niet. Nee. Dus je zou ook zomaar in Engeland willen spelen of uh, Denemarken? Ja. <laughs> ja, toch? Ja, ja daar moet je wel klaar voor zijn. En die plannen moet je maken, denk ik. Ja. En ik kijk maar hoe ver je komt. Ja, ik kijk gewoon hoe ver ik kom. En uh, ja, dan zien we het wel. Helemaal goed. Dank jullie wel voor jullie komst. Heel veel succes, echt waar. Ja, dank je wel. En ik hoor graag van de klop ja, dat is je goed. gewoon in de basis staat. Is goed. Dank je wel. A musical troupe, a pickin' singin' folk group They sang the mountain ballads and the folk songs of our land They were long on musical ability, folks thought they would go far But political incompatibility led to their downfall Well the one on the right was on the left and the one in the middle was on the right And the one on the left was in the middle and the guy in the rear was a Methodist This musical aggregation toured the entire nation singing traditional ballads and the folk songs of our land They performed with great virtuosity and soon they were the rage But political animosity prevailed upon the stage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 But they took their politics seriously And that night at the concert hall As the audience watched deliriously They had a free for all Well, the one on the right was on the bottom And the one in the middle was on the top And the one on the left had a broken arm And the guy on his rear said, oh dear Now this should be a lesson, if you plan to start a folk group Don't go mixing politics with the folk songs of our land Just work on harmony and diction, play your banjo well And if you have political conviction, keep them to yourself Now the one on the left works in a bank and the one in the middle drives a truck The one on the rights and all night, DJ and the guy in the rear Got drafted Ja luisteraars, ik heb toch nog even een heel leuk item voor u kunnen verzinnen. Voordat ja, de laatste paar minuten dat ik hier nog aanwezig kan zijn. Want we hebben natuurlijk Gerrit Nijkamp hier in de studio. En we hebben Lucrom hier in de studio. Ja, dat en simpel. die hebben iets met elkaar gehad in het verleden. Gerrit, jij, hebt, uh, jij hebt, uh, bent trainer coach geweest van z 75 toen Luc daar speelde. Dat klopt ja. Wat was het voor een uurtje? Nou, toen hadden we een, een, een heel grote selectie. En het beleid was van het bestuur drie elftallen selectiespelen. Maar toen hadden we zeven keepers. Ja, zeven stuks. En de training begon in juli op het strand. Bij Gertone was het toen nog bij T5 gingen we vier ja, maal dagen. Bij basketbal ook. Dus ieder, elke sportvereniging begon op het strand in de zomer. Ja, maar dit was voor, voor de voetbal was dat nieuw. En dan liepen we dus zo'n twee kilometer naar het naakstam. Ja, en weer terug. Oh. En dan kwamen we terug en dan hadden ze veilsbakken geplaatst van de gemeente. En dan moesten we het doorheen zigzaggen. En dan kwamen we terug bij Tonen en er stond er een, een voetvolleybalveld neergezet door het oh, dat is zwaar. Dus allemaal in het middelgezond. Met de gedachte erachter om in augustus op het veld te gaan trainen, vriendschappelijke wedstrijden te spelen en dan gelijk volle bak kunnen. Nou, en toen, uh, iedereen stond maar te kijken. Wat moet je nou met zeven keepers, drie elftallen? Je kan er maar één opstellen. En uh, ik nou, ik zeg, wat maken jullie nou druk om? Nou. Jij dat selecteert het al in ieder Ik zeg, het selecteert zichzelf. Ik haal de goede eruit en de andere, die schuiven we door. Ik zeg, maar, neem nou van mij dan, eind augustus... Dan maken we alles bekend. En toen hadden we nog twee keepers over. Twee Ja, wat zei ik nu? Ik was er één van, gelukkig. Als buitenstaande. die andere Roel Bosch, Pierre Visser, Roel Bosch, Mark Bouchel. Ze werden allemaal geblesseerd. Of ze raakten geblesseerd. Eén die ging met schepijzen. Met zijn vingers over het gras heen. Die zat zes weken in het gips. Nou, Pierre Visser die reed ook bloemen. In het buitenland. Die raakte geblesseerd en die was ook weg. En Ernesto Wadden. Foncé. van Foncé, oh, ja, ja, ook een aardige ook, team, ja. Nou, dus uh, op een gegeven moment moest de competitie draaien. Toen waren we twee keepers voor drie helft en toen hadden we het volgende probleem. Tot een, een veldspeler in het koolstof bij het derde. je, je gewoon ja. Ja. Ja. Dus dat selecteerde, dat was uh, een heel geinig begin van de nieuwe competitie. Maar Luc was uh, voor de club uit Hoofdorp kwam hij vandaan. En we hadden meer hoofdurpgangers. want die verhuisden uit Zandvoort ja, naar nou, hoofdurp ja. toe. Dus ja. Waar is nee, hè? Nee, nee, nee, nee. Want hij sliep bij de familie Paap, geloof ik, hè? Bij Joop en Akker. Ja, daar heb ik wel eens geslapen, ja. Dat was uh, nadat de eerste keer uh, de selectie voor zaterdags bekendgemaakt was. Op donderdagavond, toen was het dus daar een feest in de kantine. Maar toen een opgelopen, toen vond je niet meer terug. is nachts om drie uur nog bij Café Nuf op het terras. En toen zegt uh, Akker van, nou, uh, jij gaat niet meer naar huis. Ja, ja dat hoor. Hey, maar, maar, we praten nu over een paar jaar geleden. Um, er gebeurden dingen eigenlijk, denk ik. Ja, eigenlijk niet komen. Maar het was wel een hele gezellige vereniging. Een vriendenclub? Ja, zeker. Maar ja, waar ze nu om zitten te zeuren, om kantine mensen, gebeurde daar niet. Nee, nee, nee. Want ik geloof dat daar honderd vrijwilligers liepen. En iedereen was bereid om de mouwen uit te steken. En nu zitten ze bij een voetbalwedstrijd thuis. zijn er gewoon in de Rus, is er geen koffie. Nou, dat kan toch niet. Nee. Ja, wat ook het mooiste, het mooiste was, als ik even onderbreken. Het mooiste was toen, als je nou na de wedstrijd er continu in kwam. Of je nou in het eerste of in het vijfde of in het zesde speelde, dat maakte niks uit. Nee. Alles ging door elkaar heen. Je had geen, geen uh, poppetjes die, die zich belangrijker voelden dan een ander. Dat was gewoon een tussen de samenhorigheid tussen de teams onderling en de mensen onderling. Dat was gewoon een, uh, ja. iets unieks. Mis je dat? Mm, ja, een beetje wel. Alleen het voordeel is dat ik nog steeds bij Zandvoort vier natuurlijk mag voetballen en uh, dat is ook een, de oude zanter 75 met het, het vroegere groen uh, ja, ja, elftal ja. en die jongens zijn nog steeds bij elkaar en daar maak ik er nog steeds deel van uit en het is, dat, dat is nog steeds heel erg gezellig. Gerard, mis jij het trainen, het voetballen? Nou, of heb je heb je heel veel plezier in, in je kleindochter begeleiden, ja, uh, volgen? Ik ben blij dat dat uh, doorgebroken is, want ik was zelf fysiek heb ik een hoop schade uh, de laatste jaren gehad. Ik heb alles afgebroken gehad wat afgebroken kon worden de laatste jaren. Maar door haar... Ja, blijf je in het wereldje. En ik geef je net een hint. Uh, als je ergens komt, kom je mensen tegen van, van 20 jaar terug. Ja, je zullen, en dan uh, hoeven ze nog eens te denken, hoe heet je? Nee, het is Gerard zo. Ja, en, uh, ja. Nou, Theo, hé hey, uh, Arie. Het is gewoon de bekendheid die je opgebouwd hebt in die afgelopen 30, 40 jaar. Als voetballer en als trainer. Ja, dat gaat, gaat gewoon door. Iemand die overlijdt, daar krijg je dan een bericht van. Maar voor de rest, waar je ook komt in het land. Je komt altijd die mensen tegen van de laatste jaren met voetballen. Eerst met Arnold en nou, daarna uh, als trainer. En het leuke ervan is, tot nu nog, en Luc, uh, dan praat je over twintig jaar, tot nu nog steeds voetbalt. Ja. Eh, want, starten, want toen waren ze echt al allemaal in de ja. ja, twintig. Ja, Luc is ook geen twintig meer, dat weet we. Nee, nee nee maar goed, dat ziet er allemaal goed uit om nog te ballen. Want er zijn genoeg uh, mensen die kunnen op zijn veertigste niet meer ballen. Nou, en hun hebben dus toch altijd goed geleefd. En, nou, ja. en ja, die club verzonders 75, daar krijg je een even. Nee, dat is het Even iets, nog, Ivar uh, heb je die ook kunnen begeleiden? Ja, ja nou, ik heb nog uh, met hem gevoetbald ik heb hem getraind. Ja, uh, Dus uh, wij, uh, wij waren altijd, uh, ja, dat is allemaal één. En het is ja, dan, dan ontvalt dat allemaal. Maar de herinnering wat hij dus allemaal achterlaat, nou, die ga ik meenemen in dit verhaal. Ja. En ja, een vader kan ik hier niet vervangen, maar uh, ik voel me voor haar wel als, uh, ja. als een tweede vader. Uh, dus dat komt uh, best goed. Nog één vraag. Hoe hoog heb jij het geschopt als trainer? Want ik, je, je hebt eerste, klasse eerste gespeeld klas gespeeld vroeger. En getraind. Ge, ook getraind ook. Ja, alleen Bij... toen had je geen overlast. Nee, nee, dat weet ik niet. Dus de eerste klas was hoog. En mijn uh, licentie rijdte niet uh, hoog genoeg. Dus ik heb een jaar dispensatie gehad toen de tijd. Maar geen idee om dan alsnog die papieren... Nee, maar daar waar, dan moest je dus uh, 18 vakantiedagen opnemen. Want dan moest je naar buitenland en... Ja. Uh, nee, daar had ik er helemaal niet voor over. En, uh, ik uh, trainde de club en af uh, naar nou van 75 jaar later uh, heb ik Concordia en ik heb toch deze in VSV V's gehad. V's en dat was voor mij dus uh, mensen allemaal ze wouden werken. En dat was mijn doel. En ze wilden voetballen. En ze wouden dus een maal op en gaan. Nou, ja. dat, uh, Goed, je dankjewel voor deze nostalgie. Graag gedaan. Ik ook bedankt voor de nostalgie. Ja, We kunnen zo maar eens uh, binnen fietsen. Ja, nou hartstikke leuk. We zijn uh, blij om uh, dat uh, weer. Uh, nou, opraken, ik, had, ik had vanochtend contact met Luc vanaf, via Facebook. Zo'n sociale media, weet je wel. media moet ik zeggen, geloof ik. Ja, ja, mag niet. Ja. Uh, Kelly Steens vragen. Ja. Wie, wie, wie is dat? Ik zeg nou Wendy en uh, Gerrit misschien Arnold, weet ik veel. De Keter, wel. Uh, nee. Oh ja, die ken ik wel. Ga op de voorbij. Dat wist ik gelijk. Nou, jongens, dank jullie wel. Hartelijk gedaan. En Komst. Kelly nog een keer heel veel succes. Heel veel succes. Maak er van en we blijven je ja. zeker ook op sportgebied zeker volgen. Dank je wel. En dat was Run DMC met Walk This Way. Inmiddels is de studio uh, verlaten door zowel uh, de familie uh, Nijkamp, Steen als uh, Joop van Is. Die had nog een uh, spoedklus ergens een foto maken. Dus uh, de rest van de tijd, nog een minuut of acht, zullen jullie het met mij moeten doen. Geef mij mooi de gelegenheid om even te melden dat aanstaande maandag er een, uh, een delegatie komt van het uh, televisieprogramma Leven als een Prof. Van Harry Vermegen. Die komt... Uh, bij Zandvoort 4 een screening doen. Ja, Zandvoort 4 had zich opgegeven als, uh, uh, op uh, Leven als een prof op de website. Binnen één week waren er al 5200 uh, teams die zich aangemeld hadden voor dat programma. En Zandvoort uh, 4 zit bij de laatste 50. Dit houdt in dat we dus aanstaande maandag bezoek krijgen van een delegatie van RTL 7, zogezegd, die even komt kijken hoe de sfeer is, wat de spelers zijn, een praatje maken. En wie weet uh, gaan wij dus door um, om te kijken voor het winnen uh, van een jaar lang een spelersbus voor de uitwedstrijden, een jacuzzi, onze foto in de Football international en noem maar op, dat soort dingen allemaal. Uh, heel spannend allemaal. Uh, dit is mede dankzij uh, Frank Paap, de aanvoerder van het team. Die echt een, uh, een soort sollicitatiebrief geschreven heeft. We moesten reactie uh, geven op een aantal vragen die ze gesteld hadden. Nou, Dat was zo fantastisch. Dat, uh, daar konden ze ook niet onderuit. Alles goed verwoord. De sfeer, de, ja, de samenhorigheid. De, de, de coach, de materiaalman, de scheidsrechter. De vaste scheidsrechter die we hebben. Iedereen werd genoemd. Dus uh, mensen die al, aanstaande maandag om kwart over acht niks te doen hebben, kom kijken bij SV Zandvoort op het trainingsveld, om te kijken hoe wij ons daar doorheen slaan. En wie weet zie je ons binnenkort wel op de televisie.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 It's thicker than the mud It's a family affair It's a family affair It's a family affair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 Nou, dat was Sly and The Family Stone met It's a Family Affair. Nou, het is inmiddels al bijna 5 voor 9 geweest zelfs. Dat betekent dat we aan het eind gekomen zijn van deze uitzending van uh, CFM Zandvoort Sport. Uh, met dank aan Joop van Es en Daniel Lefferts die uh, mij met uh, raad en daad heeft bijgestaan. Ik wens uh, alle luisteraars van Zandvoort een hele... Fijne avond, een heel fijn sportweekend. En graag weer tot de eerste volgende sportuitzending. En dat zal alweer weer zijn, de eerste vrijdag in december. Een fijne avond allemaal. People tell me there ain't no You skin try Now my girl, you're so young and pretty and one thing I know is true you be dead before.